Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt-het-vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt: de vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal zijn voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden. Die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. Biden noemde het een mogelijkheid om te bewijzen dat beide partijen het ook echt menen. Real Madrid heeft voor de vijftiende keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madridlenen toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner. Vinicius scoorde tien minuten later de beslissende tweede goal. En de Duitser Tony Kroos gaf in de laatste wedstrijd van zijn carrière nog een assist. Bij een massale vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd in Den Haag... zijn twee mensen gewond geraakt. Het was een duel voor jongeren onder de zestien. Toen de scheidsrechter twee keer achter elkaar een penalty gaf aan de ene club... kwam de trainer van de tegenstander agressief het veld op... Daarop zou de scheidsrechter zijn belaagd door spelers van die laatste club. De politie kwam uiteindelijk in actie met wapenstokken en honden. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van de Turkse voetbalclub Venerbahce. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd. Hij was eerder onder meer trainer van Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Inter. Zijn laatste werkgever was Aars Roma. en Daar werd hij in januari ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Dan het weer. In het midden en zuiden bewolking. Op andere plaatsen ook opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Overdag droog met geregeld zon. Bij een stevige noordenwind wordt het 15 graden aan zee tot ongeveer 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 To. It's light outside. It's light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 We're gonna make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 Come okay.